7 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam zal nog de hele ochtend verstoord zijn. Na de treinbotsing van gisteravond wordt nu nog onderzoek gedaan... door de Onderzoeksraad voor Veiligheid... en door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Daarna kunnen de twee treinen worden weggesleept. NS en spoorbeheerder ProRail verwachten... dat het treinverkeer rond 1 uur vanmiddag... ten westen van Amsterdam kan worden hervat. Bij de treinbotsing vielen meer dan 100 gewonden. Volgens de gemeente Amsterdam zijn er zeker 42 zwaar gewonden... Ongeveer 75 mensen raakten lichtgewond. Aan het begin van de avond botsten een sneltrein en een stoptrein... frontaal op elkaar bij het Westerpark... tussen Amsterdam Centraal en station Sloterdijk. De meeste slachtoffers zijn naar het VU Medisch Centrum gebracht... maar er zijn ook gewonden overgebracht naar het Lucas-Andreas ziekenhuis... en het Slotervaart ziekenhuis. Andere passagiers werden tijdelijk in de buurt van het ongeluk opgevangen... onder meer in een verzorgingshuis. Burgemeester van der Laan heeft hen daar bezocht...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 De regeringspartijen VVD en CDA willen ook zonder de steun van de PVV proberen het begrotingstekort onder de Europese limiet van 3% te krijgen. Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan gaat meewerken. In het Katshuis werd zeven weken lang gesproken over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. De AOW zou in 2015 na 66 jaar gaan en de BTW zou worden verhoogd. Wilders weigerde op het laatste moment in te stemmen met het totale pakket... omdat de plannen volgens de PVV-leider de economische groei zouden schaden... en vooral ouderen zouden raken. Volgens premier Rutte ontbrak het Wilders aan de politieke wil... om tot een goed resultaat te komen. De Belgische oud-premier Guy Verhofstadt noemt PVV-leider Wilders hypocriet. Volgens de fractieleider van de Liberalen in het Europees parlement... bekritiseert Wilders de Grieken... maar pleit hij er nu voor om de Griekse laksheid te kopiëren...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 De Fransen kunnen vandaag naar de stembus voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De stemlokalen gaan over een uur open en sluiten om acht uur vanavond. In de peilingen heeft François Hollande van de socialisten een lichte voorsprong op de huidige president Nicolas Sarkozy. Hollande voert campagne met linkse programmapunten als verhoging van het minimumloon... en belastingverhoging voor grote bedrijven en de rijkste burgers. De uiterst rechtse Marine Le Pen volgt in de peilingen op ruime afstand op de derde plaats omdat waarschijnlijk geen van de kandidaten een meerderheid van 50% haalt... is er over twee weken een tweede ronde tussen de twee kandidaten... die vandaag de meeste stemmen halen. In Jemen is een Franse medewerker van het Rode Kruis ontvoerd. Hij was onderweg van de stad Sada in het noordwesten naar Houdaïda aan de Rode Zee. Gewapende mannen hielden zijn auto aan en namen de man mee. Zijn een woordvoerder van het Rode Kruis tegen het persbureau EPI. Het Rode Kruis heeft nog geen contact gehad met de ontvoerders...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 De kip vormde samen met zijn broers Barry en Morris eind jaren 60 de Bee Gees. Zodan was hij ook succesvol met hits als Saved by the Bell. Het weer vanmiddag. Vanochtend nog enkele buien. Er zijn ook droge en zonnige perioden. Vanmiddag meer buien. Het wordt ongeveer 12 graden. Morgen verloopt de ochtend droog met eerst nog wat zon. Smiddags neemt de bewolking toe en gaat het regenen. En het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Kifa Alouche. Goedemorgen. Fijn dat u luistert zo vroeg naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik elke zondag een inspirerende Nederlander ontvang. En vanmorgen is dat een vrouw die ooit promoveerde op rouwverwerking. De afgelopen tien jaar overleden haar man, haar vader en haar moeder. Is het verliezen van dierbaren makkelijker als je veel van rouw weet? Predikante Edith Plantier, goedemorgen, welkom. Dankjewel. Is dat zo? Is het makkelijker als je er veel van weet? Uh, dat is een beetje een algemene vraag. Sommige dingen uit mijn uh, studie hebben me geholpen en andere werken juist uh, contra. En daar kan ik wel wat meer uh, specifiek in zijn. Ik heb vooral een studie gemaakt over het werk van Elisabeth Kupelros. Uh, ja, ze is heel beroemd geworden in 1969 met een uh, boek over uh, ondessen en daaiing. Wat door iedereen werd omhelst als ongeveer het evangelie... op het gebied van omgaan met stervenden. En iedereen zei nu, van nu weten we hoe het moet. Dat is natuurlijk niet zo, maar uh, er zijn twee dingen die me... Zullen we taar, daar gaan we het straks uitgebreid het straks over hebben. Over hebben. Uh, maar ik wil eigenlijk nog wel weten, ruim tien jaar geleden overleed u man. Rauwt u nog elke dag om hem? Uh, ja, wat is rouwen? Ik denk uh, vaak met uh, plezier terug aan die tijd... Dus het is niet zo dat ik uh, daar altijd verdriet over heb. Ik realiseer me dus ook dat als ik naar hem terugverlang... dat ik uh, naar hem terugverlang in de tijd dat hij nog goed was. En uh, dat de laatste jaren toch heel moeilijk waren. En dat ik hem eigenlijk van harte gun dat hij uh, uh, rust heeft gevonden... dat hij uh, heeft mogen overlijden. Dus ja, rouwe, wat is, is rouwen? Kan je dan ook vragen. Ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Um, maar we gaan eerst even um, um, rustig luisteren naar muziek. Emiliana Torini met Sunny Road. Sunny Road, van Emiliana Torini. Uh, wat het toch heel erg Italiaans klinkt en dit was toch echt Engels. U luistert naar Dit is de Zondag en mijn gast vanmorgen is Edith Plantier. Ze is deskundig op het gebied van rouwverwerking... en de afgelopen jaren werd ze zelf geconfronteerd met de dood van dierbaren. Ze schreef daarover een boek, Ik zag mijzelf in Liefde en rouw en daarover praten we vanmorgen. Nogmaals welkom, mevrouw Plantier. Um, op een goed moment in uw leven dacht u... ik ga mij verdiepen in de dood en in rouw. Hoe kwam dat zo? Ik denk dat het feit dat ik een oudere man heb gehad... dat dat wel een factor is geweest in het geheel. Ik heb theologie gestudeerd. en Je moet dan een kerkelijk examen doen... En daarvoor moet je een werkstuk op, uh, afleveren. En dat heb ik uh, destijds geschreven over euthanasie. En uh, het was eigenlijk mijn bedoeling om te gaan promoveren... op het onderwerp euthanasie. Maar er was net een uitstekend proefschrift uh, verschenen. Dus dat hoefde ik niet over te doen. Ah. Ja. Dus u zat gewoon om een onderwerp verlegen? Nou, dat is, zo moet je ook weer niet zien. maar. Um, Um, ik was erg benieuwd uh, naar de invloed van Elisabeth Ross, omdat dat uh, echt een hype was op dat moment uh, in de theologie. Het werd helemaal omhelst door het pastoraat. En ik wou gewoon eens even kijken... Wat er dan van haar overgenomen werd en wat er zo belangrijk was. En, en kunt u iets vertellen over die mevrouw? Want wie was dat dan? Uh, ja, het, het uh, interessante is dat uh, inderdaad haar gedachtegoed en uh, zijzelf langzamerhand uh, nu weer vergeten wordt, een beetje. Dat is aan, aan de ene kant jammer, sommige dingen betreft ook niet. Elisabeth Kupleros was een. Uh, psychiater die in Zwitserland geboren is... en uh, die na haar huwelijk verhuisd is uh, naar Amerika... en onder andere betrokken was bij de opleiding van uh, pastorens. Okay. Uh, ook Joodse geestelijk... Uh, uh, zij gaf daar les in het omgaan met uh, sterven... En haar uh, seminars waren een succes. En ze heeft toen besloten om een boekje te schrijven. Dat heeft ze in drie maanden op schrift gesteld. En dat is echt een uh, wereldklapper geworden. Oké. Okay. En wat, wat was haar stelling? Wat, wat, wat vertelde ze? Uh, zij uh, onderscheidt oh, uh, vijf fasen en die vijf fasen ga ik nu niet herhalen... omdat uh, iedereen nu wel weet dat dat zo niet gaat... en dat we ons er ook niet aan vast moeten houden. Wat mij wel heel erg aanspreekt, dat is dat uh, allerlei fasen... die vroeger als ziekelijk werden beschouwd in een stervensproces... dat zij zegt van nee, dat is niet ziekelijk, dat is normaal. Dat hoort zo. Ja, en dat, of ja, dat hoort zo. Nou, ja, hoort zo ja, misschien wel. Maar het is in ieder geval niet iets wat je als ziekelijk moet bestempelen. En dat klinkt heden zijn dagen als het uh, intrappen van een open deur. Maar, maar toen wat, de tijd wat, wat, wat was vond, dat. Wat vond men toen bijvoorbeeld ziekelijk? Wat zei, uh, dat uh, dat, dat mensen was. depressief kunnen worden, of dat uh, mensen hun woede uiten. Dat mensen woedend worden op God of op hun uh, nastaan. Dat was voor mij echt een openbaring dat dat uh, als normaal uh, kon gelden. Nou, ik vind dat ze daarin heel goed uh, werk gedaan heeft... om ons dat uh, duidelijk te maken. Dat is nu bijna niet meer voor te stellen. Dat, dat, dat je... Want eigenlijk vond men dus dat als je uh, enigszins emotioneel werd... rondom uh, het sterven van iemand die dierbaar is... dat je dan al ziekelijk was. Ja. Dat is, uh, dat is zo. En we vonden dus ook al gauw dat je begeleiding nodig had, of je dat uh, uh, nou bouw of niet. En dat uh, ook een, uh, een rouwproces binnen een bepaalde tijd uh, afgerond moest zijn. Als een soort van uh, uh, ja, format waarin je paste en dat, uh, dat hoorde zo. En ging dat uh, niet zo, dan was het niet goed, dan moest hij gesleuteld worden. En, en dat is. Uh, toch wel een beetje veranderd, gelukkig. Ja, ja, en uh, u besloot uh, uh, om uh, zelf iets met het werk van uh, deze mevrouw uh, Kubler-Ross te gaan doen voor uw eigen uh, promotie. Ja, ah, het is eigenlijk een heel simpel uh, opzet van mijn proefschrift. Ik heb uh, zoveel mogelijk gekeken naar de pastorale literatuur, want uh, ja, er werd heel veel van haar uh, gedachten overgenomen. En. Uh, natuurlijk ook bekritiseerd. En ik heb zoveel mogelijk bij elkaar geharkt op thema's... en gekeken van uh, hoe wordt er in een pastraad met haar ideeën omgegaan... wat hebben we eraan, wat hebben we er niet aan en waarom... Klinkt heel eenvoudig, maar het is heel werk geweest. Ja, want had u van tevoren, om het, het werd het evangelie, zei u, voor, uh, voor rouwverwerking. Um, had u van tevoren zoiets van, nou, dat zullen we nog wel eens zien? Ik ja, heb ik wel... had zeker het idee van, ja, dat zullen we nog wel eens zien. En waarom ja. dan? Um, ik denk dat het boek, het eerste boek wat ze geschreven heeft... dat dat heel veel teweeg heeft gebracht. Dat, het ook, dat er ook heel veel goede dingen in staan. Maar ze heeft er nou zeker nog een twintigtal andere boeken geschreven... die ik niet eens allemaal in mijn studie heb kunnen betrekken... omdat een aantal daarna geschreven zijn. Maar ze gaat steeds meer een spirituele, spiritistische kant op... waarvan ik zeg van nou, ja, moeten we daar in een pastoraat wel aan meedoen. Ja. Nee, dus. En, u, heeft, u, u, u bent uh, gepromoveerd. U, u, volgens word je een soort rouwdeskundige, kan ik dat zo zeggen? Mm, nou ja. Uh, elke, elke predikant is min of meer rouwdeskundige. Het is een belangrijk gedeelte van ons werk... dat we eigenlijk allemaal uh, stervende en rouwende mensen begeleiden... en dat we daar ook een, uh, een zekere expertise in hebben. Dus daarom dat ik het ook belangrijk vond om dat in mijn vak te doen. Ja, um, en, en, en als je dat dan als predikant tegenkomt, u bent het als predikant tegenkomen, ook uh, in, uh, in pastoraal werk, ja. uh, die, die rouwverwerking. Als, je, als u nu terugkijkt op die jaren dat u dat allemaal gedaan heeft, um, wat um, kunt u dan vanuit uw um, deskundigheid zeggen over hoe wij in Nederland met, um, met rouw en sterven omgaan? Ik vind dat er uh, ontzettend veel veranderd is. Er is een enorme diversiteit in de maatschappij gekomen. Um, mensen uh, laten ook wel het uh, christelijk geloof los. En dat kan voor sommige mensen een nadeel zijn voor andere voordeel. Want het is maar afhankelijk van de manier waarop je gelooft of het je helpt. Uh, je ziet dat er ook uh, allerlei andere uitingsvormen zijn uh, gekomen. Dat er wel meer over de dood wordt gepraat, maar op een... Uh Soms een badinerende manier en soms ook een manier die afstoot. Want, uh, al die, wat bedoelt uh, u daarmee dan? Nou ja, uh, daar heb je niet eens praten over, maar als ik naar de tv kijk, dan zie ik heel veel van die actiefilms... Waar je echt uh, met je neus gedrukt wordt op de meest bloederige plaatjes, van dichtbij, met uh, grote wonden en zo. En dat was uh, in die tijd was dat uh, helemaal nog niet denkbaar. En dat. Uh, nou, dat vind ik, vind ik een groot verschil. Maar wat mij uh, eigenlijk zorgen baart... Dat wil, ik, uh, dat wil ik ook wel in deze uh, uitzending zeggen... Uh, dat is het verdwijnen van de geestelijke uh, verzorger in de ziekenhuizen. Uh, met name in Amsterdam. Ik weet niet precies hoe het daarbuiten is... maar zie je regelmatig dat uh, wanneer een van mijn collega's met uh, pensioen gaat... of er hij stopt, dat uh, hij of zij niet meer opgevolgd wordt... En uh, dat vind ik een heel zorgelijke zaak, omdat ik uh, denk dat er zeker mensen nog uh, even veel behoefte hebben aan hulp en begeleiding als vroeger. En die is niet zo makkelijk meer voorhanden. Dus er zijn allerlei uh, veranderingen in de maatschappij. Dan kunt u uitleggen, u heeft, u heeft zelf ook in ziekenhuizen als predikant uh, als uh, uh, ja, ja, Ja, jarenlang, ja. Um, um, wat deed u, wat, wat doe je dan eigenlijk? Wat doe je dan eigenlijk? Uh, je, uh, wanneer mensen dat zelf willen, want dat is uh, natuurlijk wel het eerste... gaat je niet opdringen. Uh, dan zorg je dat je iemand op zo'n uh, traject begeleidt... en dat je ze ook regelmatig bezoekt. Ook voor zover dat gewenst is, contact houdt met uh, uh, familie, vrienden, omgeving... Um, Kijkt hoe je ze kunt ondersteunen op een zo goed mogelijke manier in hun uh, beleving. En ze op kunt vangen in hun angsten. Misschien uh, iets een andere weg wijzen. Maar wel vooral uh, ja, zoals Yvan Wolvers dat vroeger zei, een eentje meelopen. Oké, okay. en hoe is dat anders dan wat, wat hun eigen sociale omgeving al doet? Want ja, je, je vrienden familie zullen daar toch nou, altijd. Het grote voordeel van een pasteur is dat je expertise hebt. Dus dat je weet dat bepaalde dingen zich voor kunnen doen. Dat je ook gesprekstechniek hebt... waardoor als het goed is je dieper door kunt vragen dan de ander. Op een nette manier. En je hebt ook een zekere afstand. Je eigen omgeving is vaak zo betrokken. Dat heb ik uh, zelf ook gemerkt in mijn eigen rouwproces. dat je geen afstand meer kan nemen van je eigen gevoelens... of van wat er gebeurt. En, en dat het... kan je als pastor uh, kan je dat wel. En waarom het... is dat belangrijk? Uh, nou, dat, uh, dat kan toch uh, de zaak weer een beetje stabiliseren. Of uh, mensen helpen om nieuwe inzichten uh, te vinden. Of wat verder te komen. Dus niet helemaal... Uh, opgesloten te worden in het verdriet. Daar kan je in de posteraad mee uh, helpen, denk Kunt ik. Kunt u een voorbeeld geven van hoe dat in praktische zin dan um, um, tot uitdrukking komt? Dat het handig is om uh, iemand in de buurt te hebben die afstand bewaart... Het kan wel zijn dat je gewoon uh, blijft, uh, blijft rondzingen in je gevoelens... en niet uh, denkt van iets anders is uh, ook nog mogelijk. Um, Heel praktisch, en het is uh, soms ook wel triest... heb ik uh, vaak bemiddeld of ben ik vaak uh, ingesprongen in ruzies in families. Want je ziet dat... Um, en dat is uh, heel treurig, maar dat uh, bij een sterfbed er ook uh, heel veel onverwerkte dingen naar boven komen. Afrekening. Afrekening, ja, ja, ja, ja. zowel uh, financieel als emotioneel. Ja, ja, ja. En dan is het soms wel heel goed als je daar als uh, passer tussen springt. En uh, zegt van: Nou, mensen, laten we eens even kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Of uh, zelfs zegt van: uh, Zo kan het niet. Je moet wel over, over een, een drempel van schroom heen lijken... als je in zo'n proces als buitenstaander daarbij staat. Ik zit me ineens voor te stellen hoe ik mezelf zou voelen... als ik daar, daarbij zou zijn. Uh, dat is zo, maar dan heb je ook weer de autoriteit van het zijn. Mensen die spreken je daarom aan... Op aan en die uh, verwachten ook wat van je. Je bent dus niet zomaar de toevallige voorbijganger, maar je hebt een soort status die dat uh, ook mogelijk maakt. Um, kun je zeggen dat u, kunt u op basis van uw ervaring zeggen dat wij in Nederland uh, goed voorbereid zijn op de dood? Nou, dat is uh, heel verschillend. Ik, uh, nee, ik, ik, dat kan ik lang niet van iedereen zeggen. We leven natuurlijk in een samenleving die heel erg gericht is op, uh, uh, op het leven. Dat is ook niet zo gek, maar ja. wel heel erg op, op, uh, ook nog op jonge mensen. en Op, uh, uh, op, op overleven, op uh, zo lang mogelijk leven. Er uh, wordt vaak gezegd. En dat uh, denk ik ook dat uh, wij leven langer, maar wij lijden ook langer. Dat is een uh, uh, ontwikkeling langer, die je steeds... Uh, ja, mensen die, uh, kunnen steeds langer in leven gehouden worden. En... Dat betekent uh, dat je vaak het idee van uh, uh, sterven zoveel mogelijk uh, wegdringt? Uh, nou is het ook niet goed om de hele dag bezig te zijn met je eindigheid. Maar ik denk dat het uh, wel heel goed is als je erover nadenkt... en weet wat je bijvoorbeeld zelf wil. Uh, of je kiest voor een euthanasieverklaring of niet uh, hoe je wilt dat dingen geregeld worden. Ik heb zelf het uh, eigen voorbeeld van mijn ouders die uh, ja, toch wel heel bewust met uh, dood bezig waren. Maar die woonden in een huis met zeven kamers. Uh, ze zijn in 1945 met elkaar getrouwd. En uh, sinds die tijd hebben ze gewoon alles bewaard. En toen ik de linnenkasten opruimde, toen uh, kwam ik te zitten met een enorme berg met zeep. Zeep. Zeep, ja. Zeepjes, uh, palmolief en luxe en zo. En die hadden ze allemaal bewaard. En ik kon dat nog aan mijn moeder vragen. Waarom heb je het toch gedaan? En toen zei ze, ja kind, ik heb nog de oorlog meegemaakt. En in de oorlog hadden wij geen zeep meer. Dat wou ik nooit meer meemaken. En daarom heb ik dat, uh, heb ik dat nog allemaal. Nou, zo zijn mensen die... Uh, al hun dingen oppotten, bewaren en dat kan later voor de kinderen of voor de mensen die dingen op uh, moeten ruimen. Een heel groot probleem vormen. Ik uh, ben er de... de hele tijd mee ja. bezig geweest om dat uit te zoeken. Ja. Ja, je kunt dus eigenlijk zeggen dat, dat, dat het praktischer is dan je zou denken. Want ik, eh, Toen ik deze vraag stelde dacht ik, dan, dan gaan we het over eh, emotionele dingen hebben. Maar u noemt eigenlijk meteen een praktisch ding. Nou, dat is uh, voor mij hetgeen wat uh, mij eigenlijk een beetje rauw op mijn dak is gevallen. Uh, bij Elisabeth kuppler en in mijn proefschrift hou je bezig met uh, alle emotionele zaken. En dat is uh, vaak hooggestemd. Hooggestemd? Ja, hooggestemd. Nou ja, je, je bent bezig met het eindigen, met schuldgevoelens. Uh, het is allemaal heel erg belangrijk, maar wat mij zelfs ontzettend tegen is gevallen... dat zijn alle praktische zaken die zich uh, voordoen na een sterven. En daar uh, heb ik het uh, gewoon heel erg moeilijk mee gehad. Je ziet ook dat de maatschappij ook daar vaak uh, slecht op voorbereid is... Uh, ja, ik heb zelf het ontzettend vervelende voorbeeld van, het, uh, uh, van mijn telefoon. Onze telefoon die uh, stond op het uh, Gironummer van mijn man. En dat Gironummer is op een gegeven moment uh, opgegeven. Dat was altijd een automatische incasso, maar... Dat werd uh, eigenlijk vergeten, dat er een ander uh, gironummer was. En mijn telefoon is uh, wel vijf keer afgesloten geweest. Uh, en dat uh, leidde gewoon tot uh, panieksituaties bij mij. Want je hebt je telefoon nodig voor je werk en voor alles. En dat zijn van het soort dingen die je er allemaal niet bij kan hebben. Dat geeft ook een heleboel emotie, maar dat is um, ja negatieve emotie die ook niet nodig is. Nee. Ja. Nou, dit is een heel klein voorbeeldje, maar je komt allerlei dingen tegen waarvan je denkt: van moet dat nou zo? Kan dat niet anders? Ja. Nou, gaaf, want, nu nu ik er zo met u over praten en over nadenken... is dat ook eigenlijk wat je vaak hoort van, van bekenden. Dat als er iemand overleden is, dan is het eigenlijk een van de eerste dingen die ze zeggen: Ja, ja ik moet het, we, we zijn het hele weekend bezig geweest met het huis leeghalen. Of, um, dat soort praktische dingen. Terwijl daar dat zou je eigenlijk. Dat is niet het eerste waar je zelf ook aan denkt. Nee. Nou, ik uh, ben een half jaar bezig geweest... Uh, want ik heb het vrijwel alleen gedaan... om het, uh, de huisraad van mijn ouders uh, uit te zoeken... op uh, dingen die echt bewaard moesten blijven... en dingen die eventueel weg konden... Ik vond dat uh, gewoon een uh, baan ernaast. Ik werk maar drie dagen in de week. Dus ik kon dat gewoon als mijn uh, tweede onbetaalde baan uh, beschouwen. En uiteindelijk heb ik uh, besloten om het huis leeg te laten halen door een veilinghuis. Want uh, het is gewoon zelf niet te doen omdat het te veel werk was? Het is te veel werk en het is ook... Uh, ik, ik merkte ook wel dat ik me ging verliezen in de emoties. Wat ik uh, ging doen, dat is alle brieven van vroeger lezen... en daar moest ik dan in om lachen. Uh, ik vond het ook leuk om die weer te zien hoe ik vroeger was... hoe mijn ouders vroeger waren. Dus je gaat uh, allerlei uh, kleine details ook bekijken... en daar kan je heel lang mee bezig blijven, Ja. ja. Um, ik wil even naar uw man... Um, um, um, uh, Piet. Piet. Um, u vertelde net uh, aan het begin... Uh, uh, in reactie op de vraag... wat was nou een aanleiding om, uh, om met dat... rouwverwerken uh, in de weer te gaan. Uh, en toen noemde u hem. Uw man was veel ouder dan u. Ja. Um, uh, heeft u... Het, het, toen was het aanleiding om met, met het onderwerp de dood in de weer te gaan. Nou, Het was niet zo bewust. Maar achteraf gezien uh, denk ik wel dat dat uh, meegespeeld heeft bij mijn keuze. Wat was het dat was, dat, dat was voor mij ook een soort uh, voorbereiding. Uit uh, mijn vader kunnen zijn. Oké. Okay. Ja. Maar dan realiseer je dus... Uh, deze man gaat eerder dan ik. Uh, normaal menselijk gesproken wel. Maar dat hoeft niet zo te zijn natuurlijk. Maar het was voor mij ook wel... Ja, een voorbereiding. En was dat iets... Speelt zich dat dan bewust, echt be, Nee, dat echt was bewust niet bewust. Af? Ik uh, zeg dat achteraf. Ja. Oké. Okay. Um, um, en gedurende u, uw leven samen... Um, realiseert u zich dan wel in toenemende mate... dat dat, dat iets is wat gaat gebeuren? Of dat die, <lacht> dat die kans er is? Uh, nou, gelukkig is hij uh, heel lang heel erg goed gezond geweest. Dus het... Um kwam eigenlijk pas de laatste paar jaren dichterbij. Dus... Toen hij ziek werd? Toen je ziek werd, ja. Okay. We gaan uh, um, straks naar, uh, wat uitgebreider in op, uh, op uh, onder andere uh, zijn overlijden... en dat ja. van uw ouders. Um, het is uh, bijna half acht. Tijd voor het nieuws, gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal.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 De regeringspartijen VVD en CDA willen ook zonder de steun van de PVV... proberen het begrotingstekort onder de Europese norm van 3% te krijgen. Maar de kans is klein dat de oppositie daaraan meewerkt. In het katshuis werd zeven weken lang gesproken... over een bezuinigingspakket van ruim 14 miljard euro. Gisteren mislukte het overleg toen de PVV eruit stapte. De Belgische premier Guy Verhofstadt noemt PVV-leider Wilders hypocriet. Volgens de fractieleider van de Liberalen in het Europees Parlement... bekritiseert Wilders de Grieken... Maar pleit hij er nu voor om de Griekse laksheid te kopiëren? In Frankrijk gaan over een half uur de stemlokalen open... voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. De huidige president Sarkozy en de socialist Hollande... liggen op kop in de peilingen. Waarschijnlijk krijgt niemand in de eerste ronde 50% van de stemmen. Dan volgt er later een tweede ronde. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Het is overwegend bewolkt. En vanuit het westen trekken er enkele buien over het land. De temperatuur ligt vanochtend rond 6 graden. Overdag is er soms zon, maar de buigheid neemt ook verder toe. Bij de buien is vanmiddag kans op hagel en onweer. Tussen de buien door wordt het maximaal 13 graden en er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Vanavond verdwijnen de buien en in de nacht is het op de meeste plaatsen droog. In de kustgebieden kan een enkele bui van zee binnendrijven. De zuiden tot zuidwestenwind blijft doorwaaien en de temperatuur wordt niet lager dan 5 graden. Morgen start de dag in het noorden met enkele buien. In de middag raakt het vanuit het zuiden geheel bewolkt. En morgenavond volgt een portie regen. De wind draait van zuid naar zuidoost. En de middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Ook de rest van de komende week blijft het wisselvallig. Wel gaat vanaf woensdag de temperatuur omhoog. Vanaf vrijdag komt de 20 graden grens in zicht. U luistert naar Dit is de Zondag. Op Radio 1. Ja, en als u net inschakelt, een hele goede morgen. En wat fijn dat u luistert. Vanmorgen is Edith Plantier mijn gast. Ze is predikant en deskundig op het gebied van rouwverwerking. De afgelopen tien jaar kreeg ze zelf te maken met de dood van haar man en van haar ouders. Over haar ervaringen schreef ze een boek. Um, mevrouw Plantier, nogmaals hartelijk welkom. Uh, uh, voor het nieuws hadden we het over Piet, uw man. Ja. Um, um, die... Die was een stuk ouder dan u. En um, op een gegeven moment um, werd duidelijk dat hij um, zou gaan overlijden. Ja. Is dat een proces wat lang duurde... of kan dat ineens als donderslag bij heldere heken? Nou, Je weet natuurlijk dat uh, iemand ouder is. Hij is uh, heel lang heel gezond geweest. En um, hij krijgt in toenamende mate toch last van de hartklachten... En er is uh, één moment waarop het uh, sterven heel dichtbij uh, kwam. Dat is toen hij uh, ineens stortte tijdens een concert... waar wij aanwezig waren in het concertgebouw. Toen zat hij naast me. Ik keek naar hem en ik dacht dat hij eigenlijk al dood was. En uh, hij zat er heel raar bij met de open mond. En uh, ik ben toen vreus ik geschrokken. Ik heb hem snel op de grond gelegd. Hij is in het ziekenhuis gekomen. En dat is eigenlijk het... Uh, het het begin geweest van zijn. Uh, leidersweg, van zijn overlijdensweg. Hij is daarna steeds meer uh, achteruit gegaan. En dan weer een stukje fruit, weer een beetje opgeknapt. En uiteindelijk is hij ontslagen uit het uh, ziekenhuis. Hij kwam ten val. Toen hij uh, thuis kwam, hij, het was glad buiten. Hij stapte de taxi uit en. Uh, uh, brak zijn sleutelbeen. En op dat moment heeft hij gezegd... van ik wil niet meer terug naar het ziekenhuis, ik wil nu thuis sterven. Het was een hele bewuste keuze van hem. En samen met uh, thuiszorg en met zijn familie, mijn familie... mensen van de kerk, vrienden, is dat uh, mogelijk geweest. En is hij nog 17 dagen uh, thuis geweest. Het is een hele mooie, maar ook een zware tijd geweest... Maar ik ben heel dankbaar dat we dat samen hebben mogen doen. Maar hij was er absoluut heel duidelijk in. Nu is het voor mij afgelopen. En op een gegeven avond uh, voelde hij ook zijn dood aankomen. Uh, hij zei tegen me, ik ga dood. Geef me nog maar een zoen. En dat heb ik gedaan. Toen is hij in een coma geslipt. Hij heeft nog een paar dagen geleefd. Maar hij is niet meer weer bij bewustzijn gekomen. Maar u stelt. Hij komt uit het ziekenhuis, uh, uh, breekt zijn sleutelbeen, uh, wil niet meer terug. Hij, uh, hij uh, pakt sleutelbeen en ook een uh, bordje in zijn rug. Okay. En dat zou betekenen dat hij uh, zes weken helemaal plat had moeten liggen. En dat je nog maar af moet vragen hoe iemand eruit komt of iemand nog lopen kan. Uh, hij zei van dit, uh, dit ga ik niet meer doen. Dit is voor mij het... Uh... Maar hij zegt ik wil thuis sterven. Ik wil thuis sterven dan kan ik me voorstellen dat u op dat moment denkt... ja, ho, wacht eens even. Of um, wat denkt u op dat moment? We hadden het al lang over met elkaar over gehad. Anders had ik inderdaad gedacht van uh, hou, wacht eens even, kan dat wel. Maar uh, ik wist dat dat zijn wens was. En uh, ik wist dat het moeilijk zou worden. Maar, maar wist u ook dat, dat de, de dood zo dichtbij was? Nou. Nee, want het, uh, dat was heel raar. Hij uh, kwam thuis om de kerstdagen te vieren. En hij was eigenlijk in het ziekenhuis weer een beetje opgeknapt. En komt op zo'n lelijke manier door een ongeluk ten val. En ja, dan is het opeens, uh, kom je de echte uh, laatste fase in. En wat gebeurt er op dat moment met u, op het moment dat dat zo reëel wordt? Nou, op dat moment was ik ongelooflijk kwaad. Kwaad? Ja, kwaad. En uh, gewoon op de omstandigheden of... Uh, um hij is gevallen omdat uh, uh, taxi uh, wat eerder in de straat moest stoppen... omdat er een verhuiswagen stond. En die verhuiswagen die blokkeerde de derde straat. Dat had dus niet gemogen. Dus ik uh, was ongelooflijk kwaad op die verhuizen... en op die mensen die aan het verhuizen waren. Want anders was het misschien niet gebeurd. Dus ik was echt woedend. Ik ben dat huis binnengestormd. En ik heb uh, degene die aan het verhuizen was... Uh, uitgescholden voor rotte vis. En die zei maar uh, rustig aan, mevrouwtje. Ja, die wist natuurlijk ook niet wat er aan de hand was. Ik wist het zelf eigenlijk ook nog niet precies. Maar dat ja, was, uh, was, was heel erg kwaad. Ja. En, en, en die kwaadheid, was ver, die, die bleef die bij u ook in, dat, in, in de dagen daarna? Nou, ik ben wel heel lang kwaad geweest op die manier... en het is ook maar goed dat ik uh, niet meer weet waar die wonen. Mm. <laughs> maar op een gegeven moment moet je, moet, je moet je aanvaarden dat je daar thuis zit... dat kennelijk dat, uh, uh, het einde van het leven van Piet nadert. Is dat iets wat gradueel binnenkomt? Of heb je al snel door, nou, we zijn bezig met uh, het nemen van afscheid. Uh, Piet, was een bijzonder man, dat blijkt ook uh, uit mijn boek. En hij is een beetje ges gestorven op de wijze zoals ook de aartsvaders dat deden. Hm. Dat was iemand die uh, heel bewust uh, leefde en ook uh, bewust gestorven is. Dus hij heeft er gewoon zelf uh, uh, voor, ge voor gekozen om dat tot zichzelf toe te laten dat het, het einde aankwam. Hij heeft ook uh, allerlei mensen uitgenodigd, zijn beste vrienden... om uh, ze toe te spreken van, uh, vanaf zijn sterfbed. En uh, ja, dan zie je dat het gaat uh, gebeuren. Maar ook dat het uh, bij hem heel bewust en ook wel mooi is. Hoewel ik uh, het wel afschuwelijk vond om te zien... dat hij zelf pijn moest leiden toch nog. Maar hoe, hoe voelde u zich? in? Uh, wat het is, uh, uh, Piet heeft dat heel mooi en waardig aangepakt. Maar u staat daar dan naast. Hoe voelt u zich dan? Ik voel me uh, nou, verschillend. Dus soms op uh, bepaalde momenten in paniek en wanhoop. Als die uh, pijn leidt en ik kan hem niet helpen. Uh, andere momenten, uh, liefde en vertedering. Uh, als ik hem nog een laatste zoen mag geven... En nadat hij uh, overleden was, was ik uh, volstrekt uitvoer, heel gek. Um, mensen die zeiden te hebben, het lijkt wel of je het licht uitstraalt... want ik was zo blij dat we het samen met elkaar... tot een goed eind hadden kunnen brengen. Maar dus alles gaat door je heen aan uh, uh, dalen en uh, hoogte... en uh, het is echt uh, alsof je in turbulentie zit. Zo voelde ik me ook. ja. Um. Nou, dat ligt het natuurlijk voor de hand om aan een rouwdeskundige te vragen... en aan een, iemand die veel uh, aan uh, sterbensbegeleiding heeft gedaan. Heb je wat aan al die kennis als je daar uh, zelf middenin zit? Waar ik eerst wel aan gehad heb, dat is uh, dat ik uh, bekend was met de fase van woede... dat zich dat voor kon doen... Dat betekende ook dat ik dat niet weg hoefde te stoppen, want anders had ik misschien gedacht van ik mag niet kwaad zijn op mensen, ik mag niet kwaad zijn op God, maar het was voor mij heel bevrijdend om dat wel te mogen zijn. En dat reali realiseer je dat ook met dat, in dat proces? Dat procent? realiseerde ik me heel goed. En dat ik ben nu boos, ik, uh, ik zit nu in die fase. Ja, nou, niet, nee, niet die fase, want uh, het is niet een fase die voorbij gaat. Hè. Het komt weer terug op bepaalde momenten. Maar wel dat uh, woede iets kan zijn wat zich voor kan doen in een dergelijk uh, proces. Nee. En dat heeft voor mij echt wel helpend uh, gewerkt. En, uh, wat mij ook geholpen heeft, is uh, om mij te realiseren dat... Uh, dat ik uh, allemaal niet uh, opeens gek ben geworden. of dat uh, Piet niet opeens gek is geworden. maar dat het uh, normale uh, dingen zijn waar je doorheen gaat. En dat, um, heeft het, dat maakt het voor mij minder beangstigend. Hoewel er wel heel angstige momenten in gezeten hebben. Maar het is toch. Um, het werkt in zekere zin wel wat uh, stabiliserend. Maar het is wel zo dat ik uh, niet graag die uh, fase van kupel Of er zijn ook nog heel veel andere fasen. Mm -hmm. daar wil ik nu niet op ingaan. Maar nu moet je zeker niet als uh, normgevend... of uh, als tramien of als uh, etiket gebruiken. Maar, uh, wat goed dat u dat dan nog... Kan. Want ik kan me voorstellen dat je, dat je ook inderdaad verstrikt kunt raken... in het idee van, oké, okay, ik moet die fase door. Oh, ik ben nog niet in die fase, paniek. Want dat nee, maar dat, dat wist ik al. Hè. Dus uh, we weten allemaal al uh, sinds lange tijd... dat de fase van kupel dat uh, die bij anderen vandaan heeft gehaald. Als zij uh, nu werd gecontroleerd, ik zeg maar even grof op plagiaat... dan zou ze daar niet goed uit... Komen. Uh, ze bezondigde zich ook niet aan voetnoten uh, of zo. Dus het waren fases die uh, wel bekend waren. En uh, wat zij gedaan heeft, is, uh, uh, uh, en dat vind ik uh, haar grote kracht... dingen die als uh, ziekelijk werden beschreven, mm -hmm. normaal maken. Ja. Maar ze waren al lang bekend en ik, uh, ik wist dat het zo niet ging. Dat had ik uh, al lang in het ziekenhuis gezien. Dus daar had ik al wel afstand van genomen. Uh, u zei net ook eerder in het gesprek dat, uh, uh, dat het opvallend was... hoe belangrijk praktische zaken zijn. Ja, nou, ongelooflijk. Dat ja. is wat u in, de, in, in, in, in die fase ontdekte. Ja, want dat staat niet in haar boeken... en dat zie je ook niet in de pastorale literatuur. Wij dat... als pastoren zijn bezig met mensen geestelijk te helpen... en te praten over hun zieleheil of hun geloof of een schuld. En dan word je opeens geconfronteerd met de giro en de telefoon. En dat is uh, heel lastig. En wat, wat, wat, op het moment dat je je dat realiseert, dat dat belangrijk is... Uh, of dat dat zo'n impact heeft op je leven op dat, op dat moment... Um, ja, ik zit even af te vragen of dat dan iets is wat je wat je een plek kunt geven. Ik kan me voorstellen dat je ook een beetje boos op jezelf wordt... als je dan denkt van, ja, wat maak ik me nou druk om de giro terwijl ik eigenlijk me druk moet maken om allerlei grote gevoelens. Nou, dat had ik niet, maar ik was wel een beetje boos op mezelf... dat ik zo onhandig was. Ja? Ja. Ik vond dat toch wel... Uh, uh, ja, ik ben iemand die graag altijd alles wil kunnen. Hè? En dan word je ermee geconfronteerd dat, ik, uh, dat een mens niet alles kan. Ik ben... Grotendeels opgevoed door mijn grootouders. En mijn grootvader heeft mij ook geleerd om te, leren om te kunnen timmeren. Want hij zei: je moet alles zelf kunnen. En dat vond ik een geweldig idee van hem. Maar je komt dan tot de ontdekking dat dat niet waar is. Dat je andere mensen nodig hebt. En dat je heel stom kan zijn in praktische dingen, en ook afhankelijk. En dat, daar kom je dan achter op het moment dat je, je, telefoon, uh, dat je, je telefoon het niet meer doet? Ja, dat je telefoon het niet meer doet en dat je dat niet erbij kunt hebben. Nee. Uh, u weet, we hebben uh, altijd de dichter bij de zondag. Uh, die heeft speciaal voor u een gedicht geschreven. En dit, deze week is dat uh, Menno van der Beek. Laten we luisteren. Dichter bij de zondag. Een gedicht voor Edith Plantier. Bij hoofdstuk 5 en 6 van haar boek... Ik zag mezelf in liefde en in rouw. Dry bones. Iemand komt haast de trap niet meer omhoog. Met een ziek lichaam. Maar hij moet naar huis. Want ook de ernstig zieken moeten ergens zijn. En in het ziekenhuis was de cardioloog heel duidelijk. Meneer mag wel naar huis. Want wij zijn klaar. Meneer staat er alleen voor. Meneer heeft wel een lief die hem de trap optilt... En hem in bed hijst als hij is gevallen. En hem nog op zijn voorhoofd kussen wil. Voordat de kist dicht gaat. Zij zal hem dan de trap weer af zien gaan. Onhandig doorgegeven door mannen in het zwart. Zij zal voor hem zingen. Als hij begraven wordt. Zij heeft herinneringen. Hoe na zijn dood één oog weer open ging. Terwijl het vuurwerk buiten knetterde. Alsof hij zelf al onderdeel geworden was van de verhalen van Ezekiel. De, de, de luisteraar hoorde het niet, maar u zei heel mooi. Ja. Wat vond u er mooi aan? Ja? Nou, het is zo maar ik zie ook dat uh, degene die het gedicht geschreven heeft... het uh, boek heel goed gelezen heeft en ook goed begrijpen heeft... hoe mijn gevoelens waren. Mooi. Dat uh, uh, is het ontroerende. Ja. Uh, en degene die het gedicht geschreven heeft was uh, Menno van der Beek. En het gedicht is vanaf morgen na te lezen op onze website. eo.nl Dit is de zondag. Strange things are happening Every day I hear the music Up above my head Though the sigh. left me again, I hear music up above, secrets are written in the sky, looks like I've lost the love I've never found. Sister Rosetta Goes Before Us van Robert Plant en Alison Krauss. U luistert naar Dit is de Zondag. En vanmorgen is Edith Plantier te gast. Ze is lang geleden gepromoveerd op rouwverwerking... en de afgelopen jaren kreeg ze zelf met de rouw te maken. Haar man en haar ouders overleden in een periode van tien jaar. Um, welkom terug, mevrouw Plantier. U, uh, we, we hebben het gehad over, uh, over dat u uh, uh, mensen heeft bijgestaan in het stervensproces en bij de rouwverwerking. We hebben het daar straks ook gehad over het overlijden van Piet uw Man en hoe, uh, hoe, u daar, uh, hoe u dat zelf beleefde. Hoe begeleid je iemand die zelf anderen begeleidt... bij het sterven en het rouwen? Kortom, hoe werd u zelf begeleid? Dat is een moeilijke vraag... Op een gegeven moment heb je natuurlijk behoefte aan rust en bezinning. Er waren heel veel mensen die mij opbelden. Dat was vaak goed bedoeld. Maar in feite belden ze mij om hun eigen verhaal te vertellen. En daar was ik niet mee geholpen. Gelukkig heb ik een behoorlijk grote groep vriendinnen om me heen... die zelf in de hulpverlening werken... en die wel weten wat ze moeten zeggen en zwijgen. Dus die zeiden geen domme dingen waar ik nog uh, verder van overstuur raakte. En in mijn werk heb ik mij op een gegeven moment ziek gemeld. Dat is ook uh, normaal, denk ik. Ik kon niet meer werken, zeker niet met uh, stervende mensen. En de controlerend uh, geneesvrouwen... die uh, wilden mij toen laten praten met een maatschappelijk werkse. En ik denk dat dat uh, voor een aantal mensen heel goed kan zijn om professionele hulp te krijgen. Maar ik had zoiets van, alsjeblieft niet nog meer praten. Laat er mensen zijn die me in praktische dingen helpen. Um, en eigenlijk ben ik ontzettend geholpen. Bijvoorbeeld door mijn uh, Marokkaanse buren die klaar stonden met een uh, pannetje soep. Want dat was hetgeen wat ik nodig heb. Heb maar later geen, ook... geen, geen, geen mensen nodig die, zoals u net zelf zei... die afstand konden bewaren? Ja, ik heb ook uh, later toch wel begeleiding gekregen... van uh, de predikant van onze kerk, waar ik tevens mee bevriend was en waarmee ik dus op een meer afstandelijke manier heb kunnen praten. En dat is ook nodig. Maar dat is pas later in het uh, proces geweest. En mijn vriendinnen die konden mij heel goed bepalen... bij de dingen waarmee ik bezig was. En zorgen dat ik niet helemaal uit de uh, rails schoot. Terugkijkend op uw eigen ervaringen... Uh, en op uw ervaringen als, als hulpverlener zelf... Wat zijn nou uh, de grote do's en don'ts in zo'n proces... voor mensen die anderen begeleiden? Want ik hoor u net zeggen, dat zijn mensen die domme dingen zeggen... Het waar ik zelf waar ik alleen nog maar meer van overstuur raak. Wat ik heel moeilijk vind is als anderen hun gevoelens... of ideeën aan je opleggen. Als zij bijvoorbeeld uh, tegen je zeggen van... ja, maar je ziet Piet later toch nog terug. Nou, dat weet ik helemaal niet of dat zo is... Of als ze proberen te troosten door allerlei dingen te zeggen... die ze zelf zo voelen, maar die niet aansluiten bij jou. Dus als je niet ruimte krijgt om je eigen gevoelens te beleven... als er meteen een stramien of een troost opgeplakt moet worden... die je niet of nog niet voelt. Dat vind ik een van de eerste fouten die je kan maken als hulpverlener... en als goede... Bij die kant doe je dat ook niet. Luister je naar mensen en kijk je wat er nodig is om ze te ondersteunen. De ondertitel van mijn boek is... Kracht hervinden na de dood van dierbaren. En dat betekent dus ook dat je dat zelf doet en zelf moet doen. En andere mensen kunnen je daarin steunen. Die kunnen je de weg voorgaan, maar ze kunnen je niet in een stramien duwen... en zeggen van, oké, okay, en nu heb je je kracht hervonden. Daar moet je vooruit kijken ja. als begeleider. Dus de, de, wat ik eruit uh, uit begrijp zijn twee dingen belangrijk. Eén is, is dat, dat je er bent voor mensen, maar dat je ze daarin uh, de ruimte geeft om, uh, om zelf hun antwoorden te formuleren. Ja. En het tweede is kopje soep. Kopje soep, praktische, praktische, hulp. praktische hulp. Ongelooflijk belangrijk. Um, ga je eigenlijk door dit soort ervaringen? anders naar je eigen dood kijken? Ik werd al snel geconfronteerd met de mogelijkheid... dat ik misschien niet lang zou leven... omdat ik in mijn leven problemen heb gehad met mijn gezondheid. En uh, ja, ik ben niet bang voor de dood. Nee? Nee. Misschien wel voor het stukje daar naartoe. dat hoor je vaak van mensen. Voor een lijdensweg, voor uh, ziek zijn. Maar niet voor de dood. En wat is de dood? Voor mij is het uh, de dood zoals uh, Kupel-Ross dat uh, in haar allereerste boek formuleerde... Freud of feelings de afwezigheid van zijn. En misschien mag ik me dan geborgen... Voelen bij God. Dat hoop ik, dat weet ik niet, maar de afwezigheid. Het stilzijn, de rust. Dat klinkt niet als iets waar ik naar uitzie. Nee, ik nee. wel. Ja? Ja, ja? ja, nu nog niet hoor, nee, maar nee. Uh, ik heb nog een tijd te leven en ik hoop dat zo goed mogelijk te doen. Um, ik denk dat het voor mensen die ouder zijn, ik heb natuurlijk geschreven over mensen die ouder zijn, mijn man was ouder, mijn ouders waren oud, dat dat wel eens een enorme bevrijding kan zijn als je zover mag komen. Voor kinderen vind ik het iets heel verschrikkelijks als ze zeggen van uh, hij heeft zijn taak vervuld dus nu mag hij rusten. Dan denk ik nou nou wacht even, dat zou ik ze zo graag niet willen zeggen, maar ik heb mijn boek gaat vooral over oudere mensen. En als ik dit zeg, dan denk ik ook aan mezelf als zijn, Of niet als, uh, als iemand die oud is. Ik vind het een heel mooi visioen... wat uh, bijvoorbeeld in het boekje Saja wordt uh, beschreven. Daar zegt hij ergens dat... Uh, de bedoeling is van God dat geen uh, zuigeling zal sterven... en dat alle mensen honderd uh, zullen worden. Dan denk ik, nou, dat vind ik uh, goed. Kun je het alleen met mee eens zijn? Daar kan ik het met hem eens zijn. Dat vind ik een mooi visioen. En dan hoop ik ook dat mensen in zekere welstand... zodat ze genoeg te eten hebben en gezond die leeftijd bereiken. Ik vind uh, kindersterfte of... Uh, Ongelukken, zoals je nu bij het nieuws wordt. Vrijsig. Ja, ja. Ja. Uh, en daar ben ik gelukkig nooit mee geconfronteerd. We gaan naar het gastenboek. Elke zondag vragen we of de gast iets in het gastenboek wil schrijven... over hoe de zondag doorgebracht wordt. En vandaag die van mevrouw Plantier. Op mijn ideale zondag ga ik net zoals vroeger... vrolijk gekleed naar de kerk... Als ik niet zelf voorga, luister ik naar een collega. Er zijn een aantal kerken in Amsterdam waar ik van tijd tot tijd graag kom. In de middag maak ik een wandeling of ik ga naar een concert of een museum. Als ik moe ben, ga ik een half uurtje op bed liggen... samen met mijn twee witte katertjes. S avonds wil ik graag lekker eten met ja. een goed glas witte wijn erbij.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 Echt best, best vaak eigenlijk. Vandaag in een cursus Alleen zijn, deel 3: moeilijke momenten. Ik heb een loei in de kinderwens en uh, ik heb geen vriend. Vanavond, 9 uur, Alleen zijn in Holland Dok Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.